Goedemorgen. Zes uur. Freddy Fontijn met het NOS Journaal. De strijd in Ohio bij de republikeinse voorverkiezingen... is uitgelopen op een nek aan nek race tussen Mitt Romney en Rick Santorum. Romney staat op 38 procent in een spannende strijd... waarin de verschillen steeds enkele duizenden stemmen bedragen. Santorum heeft 37 procent. Ohio is de belangrijkste staat op deze Super Tuesday. Verder hebben de uitslagen niet voor verrassingen gezorgd. Republikeinse kiezers in tien staten stemmen vandaag over degene... die het in november tegen president Obama gaat opnemen. Minister Schultz van Verkeer heeft de Tweede Kamer onvolledig geïnformeerd over de problemen met de wissels op het spoor. Dat schrijft de Volkskrant. De minister schreef aan de Tweede Kamer dat er door het winterweer in totaal 62 wisselstoringen waren die invloed hadden op de dienstregeling. Er blijken 662 storingen geweest te zijn het overgrote deel door kapotte wissels. Schultz zegt dat ze in de Kamerbrief de wissels niet heeft meegeteld die toch al niet werden gebruikt omdat de dienstregeling was aangepast. DP van de A-leden kunnen vanaf vandaag per e-mail of per post een nieuwe partijleider kiezen. De vijf kandidaten zijn de Kamerleden Van Dam, Samson, Plasterk, Albayrak en Jacobi. Uit een peiling van een vandaag, onder duizend DP van de A-leden, kwam Samson gisteren naar voren als favoriet met 54 procent van de stemmen. Plasterk kreeg 31 procent van de stemmen en Albayrak 9. Van Dam en Jacobi bleven steken op enkele procenten.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 NOS Radio Injournaal, Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is woensdag 7 maart. Voor een deel van de Amerikanen is nog dinsdag Super Tuesday. Ja, en spannend was het bij de Republikeinse voorverkiezingen in 10 staten tegelijk. De uitslagen krijgt u van onze correspondent Wessel de Jong. De analyses komen uit Amsterdam vanochtend waar die verkiezingen worden besproken. In de stad Schouwburg, daar is vanochtend Marco Robin Visser. En verder het opzienbarende faillissement van zakenbank Lehman Brothers is in een nieuwe fase terechtgekomen. De schuldeisers zullen nu betaald gaan worden, zo is de verwachting. We praten daarover met curator Rutger Schimmelpenning. Het statiegeld voor plastic flessen staat ter discussie. Kabinet en industrie willen daar wel vanaf, maar er zijn ook veel voorstanders van dat systeem. Straks een discussie. De Tweede Kamer praat vandaag over de rol van het staatshoofd bij de formatie van een nieuwe regering. Op tafel ligt een voorstel van D66. En wij spreken de opsteller Gerard Schaal waren vorig jaar opvallend weinig ongelukken in de luchtvaart. De event van Zwol van de Vereniging van Verkeersvliegers legt zo uit hoe dat komt. Ook in Den Haag voeren verloskundige acties. Ze zijn bang dat hun afdelingen in kleine ziekenhuizen gaan verdwijnen. Utrecht wil woningen voor overlastveroorzakers pal naast een school voor gehandicapte kinderen. En het lukte Arsenal toch nog bijna AC Milan uit de Champions League te stoten. U hoort van Bommel en van Persie. En er is een fossiel van 180 miljoen jaar oud gevonden. En dat geeft nieuwe inzichten in het ontstaan van het leven. Ja, dat en meer. In het Radio 1-journaal tot half.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 Het is spannend tot de laatste stem op uh, Super Tuesday. Inwoners van tien Amerikaanse staten mochten naar de stembus... om te bepalen welke republikeinse tegenstander... het gaat opnemen tegen president Obama. Van acht staten is inmiddels de uitslag bekend... maar Ohio, de belangrijkste van de tien staten... daar is het nog zeer spannend. Correspondent Wessel de Jong. Wessel, hoe staat het er op het ogenblik voor? Officieel is er nog geen overwinnaar uitgeroepen... maar het ziet er toch wel uit dat de belangrijkste staat van de, van de avond... Ohio inderdaad dat hij zo goed als zeker dat hij naar Mitt Romney gaat. 93 van de stemmen nu is er geteld... en uh, 8000 stemmen in zijn voordeel is dus heel erg weinig. Is pas een uurtje geleden bekend geworden. En Romney had echt de hele avond echt achtergestaan. En ook echt fors achtergestaan. Nou, wat de rest van die staten allemaal betreft... Uh, die zijn zo'n beetje gelijkelijk verdeeld onder de twee grote concurrenten. Maar wat belangrijk is natuurlijk... het gaat ook altijd om de gedelegeerden. En wat dat betreft loopt Romney nog altijd... Uh, voor. Ja, maar wat zegt het? Dat hij niet uh, overtuigend wint. Ik hoorde op CNN uh, zeggen dat hij een bijna doodervaring had. <laughs> wat ja, betekent ja, dit absoluut. Ja, absoluut. Ja, nee, nou, er zijn heel veel wat dat betreft raken uitspraken gedaan. Een analist vanavond zei het zeer scherp. He, Romney met al zijn negatieve politieke spotjes op televisie over zijn concurrenten waar hij zoveel geld aan uitgeeft. Hij moet nu eindelijk een keertje stoppen met zijn tegenstanders te laten verliezen. Hij moet nu echt een keertje zelf eens een keertje ook gaan winnen. Nou, dat is echt waar het nu hieraan ontbreekt. Er is geen enthousiasme bij de Republikeinen. Ze komen niet opdagen. Slechte opkomst. Trouble with the base. Hij maakt geen contact met de gewone kiezer. Hij is te weinig authentiek. En uh, wat deze avond wel weer eens bewezen heeft... is dat de verkiezingen in Amerika toch niet te koop zijn. Nee, en, uh, maar hij gaat hem dan uiteindelijk Ohio de hoofdprijs wel winnen, uh, Wessel. Uh, de, vier, of de drie andere uh, kandidaten, concurrenten dus. Ja, dat zijn ook bijna allemaal winnaars, hè? Ja, iedereen haalt wel wat binnen natuurlijk. Nou, Santorum heeft natuurlijk een, een, een hele ruime overwinning... heeft een aantal staten binnengehaald. Wat heel duidelijk is dat hij in het zuiden zeer succesvol heeft. Dus daar heeft Romney ook nog een probleem. Daar is Gingrich, haalt heel weinig. Heeft wel de grootste staat binnengehaald van deze, van deze verkiezing. Uh, Georgia heeft hij binnengehaald. Dus iedereen blijft in leven in deze, in deze strijd. Dat heeft ook te maken met het, met het systeem, met de proportionele verdeling van die kiesmannen. Dus het is geen win or lose meer. Vandaar dat iedereen nog rustig verder kan... Naar deze, naar deze Super Tuesday. En die dus waarschijnlijk ook tot diep in het voorjaar gaat duren. Wessel de Jong vanuit Washington. Ondanks de onduidelijkheid rond Ohio... hielden de kandidaten al wel allemaal een speech. Te beginnen met Mitt Romney, winnaar in Massachusetts... Vermont en Virginia. president, president Obama... Ik heb de ervaring om dat on te promise. Oh, Eric yeah. Santorum, je hoorde dat het van Wessel won in Tennessee, in Oklahoma en North Dakota. Hij zei tegen zijn supporters dat, er, dat hij er vertrouwen in heeft om nog meer medailles te winnen. This was a big night tonight. Lots of states. We're gonna win a few. We're gonna lose a few. But as it looks right now, we're gonna get at least a couple of gold medals and a whole passel full of silver medals. Dan naar Newt Gingrich, die won in zijn eigen staat, Georgia. Hij zei dat hij die uiteraard moest winnen, anders zou hij niet geloofwaardig zijn. Gingrich zei ook dat hij doorgaat. Het is meer dan een in de race voor de nominatie. Het is een kapitel in de kamp voor het ziel van de Republikein. Het is een kapitel in de fight voor de very natuur van Amerika. En laat me heel duidelijk zijn: ik geloof dat ik de the kandidaat ben. Het gaat om de ziel van de republikeinse partij en de ziel van Amerika, aldus Newt Gingrich. Hij beschouwt zichzelf, u hoorde dat als de beste debater die het kan opnemen tegen Obama. En dan Ron Paul. Hij won in geen enkele staat, maar werd wel tweede in Virginia. Maar dan moeten we erbij vertellen dat Santorum en Gingrich daar niet meededen. Tijdens zijn speech bleef Paul toch vrolijk. Thank you very much for that. A very nice reception. Is everybody going to vote tonight? Yeah! Are we going to win? Yeah! We always win, right? Yeah! The cause of liberty is on a roll, let me tell you that. Sarah Palin talk bij CNN ook nog even op vanuit Alaska. De oude vicepresidentskandidaat wilde niet zeggen op wie ze had gestemd en ook niet of ze in 2016 kandidaat is. Alles is mogelijk. Sarah Palin voor president 2016, is het mogelijk? Uh, anything in this life in this world is possible. Anything is possible for an American. Nou, alles is dus mogelijk. Wat ze nog wel kwijt wilde: anything but Obama. Later deze uitzending hoort u nog veel meer over Super Tuesday. Frankrijk staat ook voor presidentsverkiezingen en de Franse president Sarkozy zei gisteravond tijdens het debat op de Franse televisie dat we, de Fransen dus, te veel buitenlanders op het grondgebied hebben. Ons integratiesysteem werkt steeds slechter want we hebben te veel buitenlanders op ons grondgebied, aldus Sarkozy. We kunnen geen huisvesting, banen en scholen meer voor ze vinden. Hij herhaalde dat hij het aantal immigranten fors wil terugdringen als hij wordt herkozen. C'est-à-dire de passer de 180 000 aux alentours de 100 het huidige aantal van 180.000 immigranten per jaar wil hij terugbrengen tot 100.000. Sarkozy zei ook dat buitenlanders pas voor bijstand in aanmerking moeten komen... als ze tien jaar in Frankrijk hebben gewoond en ook vijf jaar hebben gewerkt. De presidentsverkiezingen in Frankrijk zijn volgende maand. In de peilingen staat Sarkozy tweede achter de socialist Hollande. Derde staat leider Le Pen. Nee, Kleck, vicepremier van Groot-Brittannië, is vandaag in Nederland. Leider van de Liberal Democrats geeft vandaag een lezing in ons land. Kleck sprak met de collega's van Nieuwsuur over de gulden die de PVV dus terug wil. Die munt is voor Kleck niet onbekend. Zit ik in herinnering, de gulden. Maar ja, kijk, uh, we kunnen niet altijd in het. Uh, we can't always live in the past. Ik bedoel, uh, het idee dat, dat we gewoon de tijd terug kunnen draaien en dat allemaal alles opgelost is, is een is, is, is illusion. Gelijk, hij heeft een Nederlandse moeder en spreekt de taal nog goed. Een terugkeer naar de gulden heeft volgens gelijk geen zin en is zelfs gevaarlijk. Vond ik de gulden ook zo mooi? Nou, ik vind het ik vind belangrijk nu dat we dat we het euro goed repareren. Dat is de belangrijkste taak. Hij geloof dat mensen de gulden puur terug willen om emotionele redenen. Economisch gezien is terugtrekken uit de euro voor de Nederlanders rampzalig. Economically, if the Netherlands were simply to. Pull out of the eurozone, you'd have higher unemployment, higher inflation. It would be disaster for the Dutch economy. And the idea ja, that Mr. Wilders thinks that this is a magic one solution, it's a totally false solution. It would create, it would create more, not less, economic insecurity. So I do understand the emotion. Of course I do. Emoties daarom Die uh, begrijpt hij wel. Maar het idee van Wilders uh, vindt hij volstrekt verkeerd. Gulden zou alleen maar terugkeer naar de gulden zou alleen maar voor meer financiële onzekerheid zorgen. Denkt Kleik. Nog even terug naar Amerika. Want de president Obama heeft laten weten dat hij niet ziet in eenzijdig ingrijpen in Syrië. Om ons militaire actie te nemen. Uh, unilateraal, zoals sommigen hebben suggestie. Uh, of om uh, te denken dat er soms een simpele oplossing is. Some simple solution, uh, I think is een verhaal. Obama reageert hiermee op de Republikeinse senator McCain. Die riep gisteren op tot luchtaanvallen tegen de troepen van de Syrische president Assad. In Libië hebben we de internationale gemeenschap gemobiliseerd, zei Obama. We hadden een VN-mandaat en de volledige steun van de regio. En we wisten dat we snel en effectief konden zijn. De situatie in Syrië is veel gecompliceerder, aldus de president. Wat happened in Libië was we de internationale gemeenschap community had een uh, UN-Security Council-mandate... Uh, had the full cooperation of the region, Arab states, uh, and we knew that we could execute very effectively uh, in a relatively short period of time. Uh, this is a much more complicated situation. En dan Iran. Om dat land met een oorlog te dreigen... vindt Obama ook te vroeg. Iets waar sommige republikeinse presidentskandidaten wel op zien spelen. Israël spreekt inmiddels openlijk over een mogelijke aanval... omdat Iran bezig zou zijn met de ontwikkeling van kernwapens. Maar als mensen denken dat het tijd is voor oorlog... dan moeten ze dat zeggen, zei de president. Dan mogen ze ook uitleggen aan het Amerikaanse volk... waarom ze dat willen en wat de gevolgen zijn. De rest is volgens Obama geklets. Als sommige mensen denken... Uh, it's time to launch a war, they should say so. And they should explain to the American people exactly why they would do that and what the consequences would be. Um, everything else is just talk. Obama zegt dat Israël een eigen afweging moet maken. Hij benadrukt wel dat politici in eigen land de trompas moeten roeren als duidelijk is of een gewapend conflict met Iran iets oplevert. Beurs op Wall Street sloten gisteren, net als de Europese aandelenbeurzen trouwens, fors lager. De Dow Jones-index verloor 1,6 procent. Nasdaq, de technologiebeurs, verloor 1,4 procent. Het was de sterkste daling in drie maanden, legt deze Amerikaanse verslaggever uit. De Dow had not fallen more than 100 points in 45 straight trading sessions, the longest winning streak since 2005. Afgelopen 45 dagen verloor de Dow Jones-index niet zoveel punten als gisteren. Analisten wijzen naar Griekenland als oorzaak van de onrust. Uiterlijk donderdag moeten de regering in Athene... en private schuldeisers het eens zijn over kwijtschelden van de schulden. Maar er is nog geen zicht op een akkoord met alle belangrijkste schuldeisers. Verder leidt de recessie in Europa... en het effect daarvan op de opkomende economieën tot onrust. In Azië wordt er alweer gehandeld. Natuurlijk, Japanse nikkei index staat op het ogenblik... op een verlies van 17%. procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is veertien minuten over zes. Annie Lennox, icoon van de Britse popmuziek... heeft in een interview met de krant The Telegraph... hard uitgehaald naar haar Amerikaanse collega Rihanna. De Britse zangeres vindt dat Rihanna, die door haar toenmalige vriend Chris Brown het ziekenhuis is ingeslagen, zich moet uitspreken tegen huiselijk geweld. Want in plaats van afstand te nemen heeft Rihanna juist weer toenadering gezocht tot haar ex-vriend met losse handjes. Ze hebben ook weer samen een plaat gemaakt. En dat snapt Lennox dus niet. Nou toch, Annie Lennox. Tien voor half zeven, tijd om maar eens te kijken in Amsterdam... bij Mark Robin Visser, die gaat lekker ontbijten, Mark Robin. Misschien wel met pancakes, met syrup, of een steak met mm. ketchup. Mm, nou, je zegt het water loopt me in de mond, Marcel. Nou, American breakfast, he, beschrijf jij natuurlijk. He, ja, dat yeah, toen. Nou ja, goed, ik hoop dat ze, ze zijn aan het bakken, hoop ik... Ik, de deuren zijn nog gesloten van de stad Schouwburg, maar hier, hier straks als ze open zijn wordt gepresenteerd. The President's Night and All-American Breakfast, the morning after Super Tuesday. Nou ja, bij het woord breakfast was ik natuurlijk al meteen getriggerd. Want... <laughs> Ja, daar moeten we bij zijn. En een American breakfast kan er ook wel in. Ja, heel grappig eigenlijk Marcel en Lara. Het is hier een beetje uh, Super Tuesday aan de Amstel, als ik het zo, uh, zo zeggen mag. Jullie hebben het net uh, in het nieuwsoverzicht al behandeld, hè? de Super Tuesday in de Verenigde Staten. En um, het leuke is, ja, ik zelf, moet ik eerlijk zeggen, denk wel eens van... Uh, nou, kunnen we nou gewoon wachten tot die kandidaat bekend is en dan zien we dan wel verder... Maar als je nou geïnteresseerd bent in net een schepje meer... en daar een Amerikaans ontbijtje bij... dan moet je nu naar de Amsterdamse stad Schouwburg komen. Want hier gaan ze straks nakaarten. Nakaarten met pancakes. En vooral ook met die uitslagen van die, uh, van die Super Tuesday. Uh, heel interessant. Er worden hier een stuk of honderd mensen verwacht. Studenten, debaters, mensen die uh, van democratie houden... lees ik ergens uh, in, uh, in de uitnodiging. En uh, liefhebbers van de Verenigde Staten misschien wel. Of liefhebbers van Mid ...en Rick Santorum, ik weet het allemaal niet. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. En misschien toch maar even ten overvloede. Uh, we hebben vanmorgen al het een en ander gehoord... ...maar uh, Eelco Bos van Roosendal was gisteravond in het journaal. Die komt trouwens hier ook straks op een satellietverbinding rond, uh, rond half acht. Uh, laten we nog even luisteren naar Eelco die uh, uitlegt hoe het ook alweer zat. Er zijn vier kandidaten over van wie Mitt Romney de laatste tijd behoorlijk goed opdreven is. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat hij vandaag ook... Tien staten gaat winnen. Romney zal het goed doen aan de oostkust, zoals in Massachusetts, waar hij vandaan komt. Maar bijvoorbeeld Georgia, grote staat, die is waarschijnlijk voor Newt Gingrich, want dat is zijn thuisstaat. Nou, zo wordt het een beetje verdeeld met als hoofdprijs vandaag Ohio. Ohio is een staat van harde werkers, veel fabrieksarbeiders. En die proberen de kandidaten aan te spreken. En ook Romney deed dat in zijn slotpleidooi. Dit is een campagne over of de... The... Stresses on families are going to be alleviated. Waar je een mom working a day shift and a dad working a night shift. En de kinderen not niet sure who's home when. Ik voted voor Rick Sam Torm. You'd rather have a real conservative. Yes, definitely. I voted for a Mitt Romney because I thought his business experience would, would help the U.S. get out of their, their national debt. Nou, deze meneer heeft dus op Mitt Romney gestemd vanwege zijn economische ervaring. Dat hoor je vaak. Toch, ook na vandaag, zullen we nog steeds niet definitief weten wie de Republikeinse kandidaat wordt. En dat is omdat er ook hierna nog zo'n 30 staten gaan stemmen. Maar Mitt Romney kan wel hier zijn kandidatuur onvermijdelijk maken. Als hij het goed doet, dan is dat ook een boodschap aan zijn tegenkandidaten. Misschien dat jullie maar beter ermee kunnen stoppen. En al die miljoenen aan campagnegeld beter kunnen besteden aan iets leuks. Ja, aan iets leuks. Nou, in ieder geval iets leuks uh, vanochtend in Amsterdam. The morning after Super Tuesday en een uh, all-American breakfast hier vanuit de Schouwburg in Amsterdam. Ik verheug me erop, ik ga ook aantekeningen maken en later horen jullie meer van mij. Heel goed, Mark Robin. Ja. laat het je smaken. En er valt wat te Heerlijk. bespreken, want Ronnie lijkt wel te hebben gewonnen. Maar makkelijk gaat het een bepaald niet af. Het is zeven minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal van De Prooi. De bestseller, die Jeroen Smit, schreef over ABN Ambro, is nu ook een toneelstuk gemaakt. Het Nationaal Toneel speelde gisteren de eerste try-out. Verslaggever Garry van Pinksteren vroeg aan de bezoekers... waarom ze nou eigenlijk een toneelstuk... over de teleurgang van een bank willen zien. Uh, ik ga naar de voorstelling omdat het hele financiële gebeuren... mij uh, zeer interesseert. Het boek, dat leek mij een beetje te saai...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 Maar dit is vanavond een hele bijzondere gelegenheid. Het is natuurlijk een uh, vrij uniek thema. En toeval wil dat wij dit ook heel van nabij, echt van binnenuit hebben meegemaakt. Dus we zijn reuze nieuwsgierig. Want hoezo? Ja, ABN AMRO was onze broodheer. Johan Doesman, u bent de regisseur. Waar staat Rijkman Groening voor bij u in deze voorstelling?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 Menus is. Ik ben een man. En daar gaat het om. Je hebt er erg van genoten. Opvallend goede beheersing van de bankier-jargon. Dat viel mij ook op. In totaliteit en periodes als die weer voorbij trok, ja. herkenbaar.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 We kijken naar onszelf. Wij willen ook graag dat ons huis meer waard wordt. We moeten waarden kunnen uitdrukken, niet alleen maar in geld. Dat is misschien de les. Nou, Mochten u de prooi willen zien van het Nationaal toneel, de voorstelling staat nog tot en met juni in verschillende theaters in het land. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. AC Milan heeft zich ter nauwe nood geplaatst... voor de kwartfinales van de Champions League. Italianen bleven na de 4-0 winst in eigen huis... maar net overend bij Arsenal. De Engelse ploeg kwam tot 3-0. Verslaggever Ronald van der Geer. Wilde Arsenal doorkomen ten koste van Milan... moest het eigenlijk een ontsnappingsact à la Houdini op de mattoveren van het Emirates Stadium. 59.000 mensen juichten het elftal van Wenger toe. Wenger die zelf zijn team maar 5% kans op succes gaf. Maar het ging goed voor Arsenal. Conchelny, Rozicki en kort voor rust vanaf 11 meter Robin van Persie... 3-0 de ruststand. En toen geloofde eigenlijk iedereen erin in de tweede helft. Want Milan, ja, het was een soort kanonnenvoer. Maar in de tweede helft gingen de Italianen ook iets aanvallender spelen. En kreeg Arsenal wel degelijk kansen. Robin van Persie kreeg misschien wel de grootste van de wedstrijd. Maar Abiati redde knap van dichtbij. Milan, twee keer gevaarlijk, maar uiteindelijk viel er geen enkele goal meer in de tweede helft. Arsenal is er dus... Heel dichtbij geweest. Maar uiteindelijk heeft Milan toch genoeg aan die 4-0-voorsprong... die het opbouwde in de thuiswedstrijd. De sfeer in het Emmert Stadium was indrukwekkend... vond ook Arsenal-spits Robin van Persie. Dat is het eigenlijk de afgelopen week al. Hoor. Uh, die wedstrijd tegen Spurs was het ook fantastisch. Uh, vandaag was het weer fantastisch. Uh, we zijn heel dichtbij gekomen. We kunnen trots zijn. Uh, maar toch, als je dan zo dichtbij komt, dan, dan wil je ook meer. Dat zat er helaas net niet in. Een AC Milan-speler, Emmanuel Zon beseft dat zijn ploeg door het oog van de naald is gekropen. Het had volgens hem ook niet zo ver mogen komen. Nee, maar uh, nee, dat mag, dit mag natuurlijk niet gebeuren. Nu kunnen we er nog om lachen, maar uh, stel je voor dat je ja, hier gewoon eruit had gelegen, dan, uh, ja, dan was dat gewoon ontzettend stom geweest. Met zijn ploeggenoot Mark van Bommel kreeg een gele kaart in de wedstrijd... en mis nu de eerste wedstrijd van de kwartfinales. Ook Benfica heeft zich geplaatst voor de kwartfinales. De Portugese club versloeg op eigen veld Zenit Sint-Petersburg met 2-0... en werkte daarmee dus de 3-2 achterstand weg die het opliep in de heenwedstrijd. Turner Epke Zonderland is teleurgesteld in de Gymnastiekbond KNGU. Hij kreeg eerder het Olympisch ticket van de bond. Zijn concurrent Jeffrey Wammes vond die beslissing voorbarig en spande een kort geding aan. En de rechter geeft Wammes gelijk. Volgens Zonderland heeft de Gymnastiekbond fouten gemaakt. Uh, ja, het had inderdaad beter gekund. Uh, ik, uh, ik heb heel sterk het vermoeden dat als uh, de regels goed op papier waren gezet... dat er dan eigenlijk geen discussie was geweest en dat het uh, nu wel duidelijkheid was geweest.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 Het Turnbond moet nu van de rechter een aantal wedstrijden afwachten voordat er opnieuw een keuze kan worden gemaakt tussen Zonderland en Wammes. Radio 1. het NOS journaal. Het is half zeven. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. De strijd in Ohio bij de republikeinse voorverkiezingen is een nek aan nek race tussen Romney en Santorum. Er wordt nog altijd geteld. Er Zijn verschillen van enkele duizenden stemmen.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 Geen enkele leerling op het basis, in basisonderwijs heeft de CITO-toets foutloos gemaakt. Drie kinderen maakten één fout, heeft CITO bekendgemaakt. En de gemiddelde score was 536 en dat is volgens CITO ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Een oud-directeur van de Franse borstimplantatenfabriek PIP is in Marseille in de cel gezet. Hij zou een borgsom niet hebben betaald. De man werd eind januari aangeklaagd voor onder meer zware mishandeling... omdat die PIP-implantaten niet deugen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De komende uren raakt het overal in het land bewolkt en overdag gaat het regenen. Op dit moment is het nog overal droog, komen er in Limburg wat opklaringen voor... en daar ligt de temperatuur rond het vriespunt. In de rest van het land is het inmiddels al wel bewolkt en is het zo'n 2 tot 4 graden. Nou, vanochtend raakt het dus overal bewolkt en in de tweede helft van de ochtend gaat het vanuit het noordwesten regenen. Vanmiddag krijgt het hele land met regen te maken. Later in de middag neemt de intensiteit daarvan toe en plaatselijk valt flink wat neerslag. Ook trekt de wind flink aan en wordt het overdag een matige tot vrij krachtige wind. Aan zee een krachtige tot harde wind, dat is windkracht 6 tot 7. De wind komt overigens vandaag uit het zuidwesten. Het wordt zo'n 7 graden, maar door de stevige wind voelt het waterkoud aan. In de loop van vanavond wordt het uiteindelijk weer droog en komende nacht is het vrij helder. Morgen donderdag is het wisselend bewolkt en vooral in de middag is kans op enkele buien. Het wordt dan zo'n 7 à 8 graden. ANWB ah, verkeersinformatie. Op de A29 in de richting van Rotterdam is de Heijnenoordtunnel nog steeds gesloten voor vrachtwagens. De businstallatie in de tunnel is nog steeds kapot. Vrachtverkeer moet omrijden via de Moerdijkbrug. En dan staat er al één file. En die staat op de A4 richting Amsterdam, tussen Leidsendam en Zoetewoudendorp. Twee kilometer. Frenk Barendse is manager van B.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In de Verenigde Staten is nog steeds Super Tuesday. Tien staten, daar kunnen de mensen kiezen voor de republikeinse kandidaat... voor de presidentsverkiezingen straks. En de belangrijkste staat is Ohio. Het hing er daarom, Wessel de Jong, maar er is een uitslag... Ja, nou, letterlijk drie seconden geleden heeft CNN heeft hem, nu officieel, uh, heeft hem nu officieel uitgeroepen tot, uh, tot winnaar uh, Mid Romney. Met natuurlijk toch weer een fantastische prestatie. Eigenlijk ook zoals bij vorige verkiezingen voor Santorum, voor die toch uh, ja, drie van de tien staten, nou nog eentje onbeslist, Alaska, dat is nog een beetje vroeger, maar heel belangrijke staten toch ook heeft binnengehaald. Dus, maar het, het, uh, het is een bloedstollende avond geweest. Het is echt pas net bekend geworden, Romney.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 Hmm, dat is wel een heel klein verschil. Uh, we hebben eerder een hertelling gezien. Zou dat hier ook kunnen plaatsvinden, denk je? Nou, er is een wet inderdaad in Ohio... dat als het verschil minder dan een kwart procent bedraagt... dan moet er worden herteld. Nou, het, het ziet er naar uit dat het verschil groter is. Met andere woorden, dat er niks aan de hand lijkt. En je hoort hier ook niks van opeens uh, missende, missen verdwenen stembussen... of hele stemlokalen waarvan de stemmen niet binnenkomen... zoals je dat uh, in Iowa toen zag uh, begin januari... Dus wat dat betreft, op dat front lijkt het rustig. Geen, geen Russische toestanden. En de rest is allemaal definitief geteld, behalve Alaska dan. Dat zeg jij al, maar dat ligt verder weg. Daar zitten ze nog volop in de Super Tuesday. Ja. De rest is allemaal duidelijk. Ja, de rest is allemaal zo goed als duidelijk. Dus uh, drie staten dus ook naar Centorum. Uh, naar Oklahoma, Tennessee en North Dakota. En Tennessee was, eigenlijk, is, was ook eigenlijk net zo belangrijk als Ohio. Een grote staat, een swing state. Hè, dus een staat die bij algemene verkiezingen uh, twijfelt... tussen republikeinen en democraten. Dus ook hier werd heel scherp naar gekeken. Tennessee dus echt grote overwinning, uh, grote overwinning voor Centorum. En dus... Twee overwinningen in het zuiden. Centorum dus sterk in het zuiden. En Romney sterk. Sterk in het noorden, dus dat zie je met Vermont en Massachusetts. Zijn eigen staat, hè, waar die gouverneur is geweest. Idaho heeft hij zeer overtuigend binnengehaald. Uh, Virginia heeft hij uh, gewonnen, maar eigenlijk ja, wel, met, wel, wel met veel stemmen. Daar had hij maar één concurrent... omdat hij bij de registratie van de andere kandidaten was wat fout was gegaan. Maar zijn tegenstander daar, Ron Paul, een beetje een buitenbeentje... die deed daar toch ook wel weer heel erg goed. Eigenlijk een beetje te goed eigenlijk. Wessel de Jong vanuit de Washington-Wessel. We spreken verder na zeven uur. Net bekend dus Ohio, gewonnen door Mitt Romney. Alles wordt nu op een rijtje gezet en geteld. En Wessel analyseert dat na zeven uur. Ook uh, Mark-Robin Visser heeft analyses vanuit de stad Schouwburg in Amsterdam. En u kunt er veel meer over lezen op onze website nos.nl.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 Op Curaçao komt steeds meer verzet tegen de regering van premier Schotten. Nadat er belastende informatie uitlekte over mogelijke gesjoemel... van de premier en zijn ministers... heeft de verdeelde oppositie nu de handen ineengeslagen. Tot woede van de tegenstanders blokkeert echter de regering ieder onderzoek. Gaan we over praten met het correspondent Dick Draaier van de Wereldomroep. Dick, ja, gezamenlijk verzet dus tegen de regering. Hoe uitzicht dat?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 Welke? Dat uh, vertellen we u zo dadelijk. Eerst maar eens naar uh, verkeersinformatie. Dennis mooi. goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is het op de weg? Um, over het algemeen vrij rustig. Behalve dan de A27, daar begin ik gelijk mee. Vanuit uh, Gorkum naar Utrecht. Tussen Hagenstein en knooppunt Lunette staat 7 kilometer... Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De linkerrijstok is dicht. Als je vanuit Gorkum naar Utrecht wil, dan kan je vanaf het knooppunt Eveningen het beste kiezen voor de A2. Op de A4 richting Amsterdam, daar staat de dagelijkse file tussen Leidschendam en Dorp 4 kilometer. En een vrachtverkeer op de A29 in de richting van Rotterdam mag nog niet door de Heinenoordtunnel. De blusinstallatie, of de automatische blusinstallatie die is nog steeds kapot daar. Um, je kan het beste omrijden via de Moerdijkbrug. Mm, dagelijkse files en Ongeluk. Wat verwacht jij, Dennis, voor deze ochtendspits? Um, nou, volgens het KNMI gaat het na de spits regenen, dus uh, zal de spits uh, normaal verlopen. Vlak na de ochtendspits wordt het wel wat drukker aan de zuidkant van uh, Amsterdam. Want uh, dat is, daar is uh, de Hiswa in de rij. Ah, kijk eens aan. Nou, Dennis, we horen je later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Sepp Blatter moest diep door het stof. President van de Wereldvoetbalbond, FIFA, heeft zijn excuses aangeboden aan Brazilië... waar over twee jaar het WK voetbal zal worden gespeeld. Blatter deed dat voor de harde kritiek van zijn secretaris-generaal, Jérôme Falke. Die uitte die op Brazilië. Want volgens Falke verloopt de voorbereiding op het WK 2014 zo traag en hebben de Brazilianen nu een schop onder hun kont nodig... Valkens opmerkingen zorgden voor een gespannen relatie tussen de wereldvoetbalbond en Brazilië, dat eigenlijk niet kan wachten tot het WK eindelijk begint. Nog een maand geleden was het icoon van het Braziliaanse voetbal Pele heel optimistisch. We esperamos que a gente faça uma organização perfeita, a melhor de todos os tempos. Pelé verwacht dat Brazilië een perfect WK organiseert. Sterker, het wordt het beste wereldkampioenschap voetbal ooit. Blatter sluit zich aan bij de woorden van Pelé. Seguro que zeker dat Brazilië de mejor Copa Mundial de todos los tiempos. Maar al maanden wordt eraan getwijfeld of Brazilië wel alles op tijd afkrijgt. De bouw van de stadions verloopt tergend langzaam. En kunnen straks de honderdduizenden voetbalfans die stadions wel goed bereiken. FIFA-secretaris-generaal Jeroen Valken kon het getreuzel niet langer aanzien. Ik bedoel, waarom je niet klaar bent op tijd? Waarom je niet zeker bent als je een document hebt gegeven... als je gezegd oké, we doen dit op de volgende dagen. We doen dat op de volgende maand, et Waarom doe je het gewoon do niet? Eh? Waarom komen ze hun afspraken niet na, vroeg Valken zich vorige week vertwijfeld af. Hij vroeg eraan toe dat de Brazilianen een schop onder hun kont nodig hebben. Een rel was geboren. Een directe medewerker van president Dilma noemde de FIFA-functionaris een leugenaar... De Braziliaanse minister van Sport, Aldo Rebelo, heeft Blatter in een brief laten weten niet meer met Valken te willen samenwerken. Hem, het niet is. Inmiddels heeft zowel Valken als Blatter per brief zijn excuses aangeboden. Rebelo zegt de brief van Blatter te beantwoorden, maar hij wil niet zeggen of Valken volgende week nog welkom is voor een gepland werkbezoek aan Brazilië. FIFA wil de plooien, nu zo snel mogelijk gladstrijken. Want komende week buigt het Braziliaanse parlement zich over de aanpassingen van een aantal wetten... die volgens de FIFA nodig zijn voor het organiseren van het WK. 13 minuten voor zeven. We gaan weer eventjes naar Mark Robin Visser. Zijn de pancakes al klaar of is het misschien belangrijker dat duidelijk is wie Ohio heeft gewonnen? Mark Robin. Nou, ik denk, ik denk Laren, dat we eerst maar even zaken moeten doen. Hè? Zaken voor het eten, dat lijkt me dan toch wel eventjes uh, verstandig. Ik ruik ze ook nog niet. Dus uh, daarom heb ik die volgorde ook maar bedacht. Die pancakes, die komen straks uh, na zeven eventjes. Maar dan toch eerst maar eventjes het belangrijkste nieuws doornemen... van de Super Tuesday. Hè? We hoorden net van Wessel dat, uh, dat uh, Ohio beslist is. Echt uh, met de hakken over de sloot. En uh, nou, over deze en andere zaken en uitslagen gaan ze hier vanochtend spreken. In de stad Schouwburg, in Amsterdam. Vanaf 7 uur gaan de deuren open, maar Erik van Brugge is al uh, wat eerder gekomen. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u nou ook de hele nacht uh, dat allemaal zitten volgen? Nou, ik moet je zeggen, ik ben wel heel laat gaan slapen. Maar ik dacht van nee, ik ga laat even voor, aan hem voorbij gaan. En Vanmorgen snel het nieuws geskind. Ja, en weer geen beslissing voor de hier lijkt het hè? Nou, ik heb begrepen van wel. Ja, nou een beetje in Ohio, maar het is nog steeds zo close. hij weet nog niet... Um, uh, overtuigend uh, die nominatie binnen te slepen. En je ziet dus dat het continu het hele, het hele verkiezingen doorgewezen is. Hij haalt het weer steeds op een marge, of heel klein of minimaal. En je ziet dat er nog geen, steeds geen overtuigende tegenkandidaat voor Obama is. Luisteraars, Erik van Brugge is campagnestratege en medeoprichter van een campagnebureau. En u hoort het al, campagnefreak. Mag ik het zo zeggen? Ja, ik ben dol op politiek, campagnes en Amerika. Dus dat de combinatie samen maakt dat dit soort verkiezingen in Amerika... natuurlijk echt uh, met veel interesse door ons gevolgd worden door mij. Ja, en uh, vandaar dus die uh, All-American Breakfast... the morning after Super Tuesday hier aan de Amstel in Amsterdam. Dat is toch eigenlijk wel wonderlijk dat hier in de Schouwburg... aan de andere kant van die grote plas... 100 mensen bij elkaar komen om de Amerikaanse verkiezingen nog eens door te nemen. Ja, en we zijn twee weken geleden ook alweer geweest en het is allemaal uitverkocht. Dus er blijkbaar is heel veel interesse voor. En het is natuurlijk ook heel erg interessant om dat proces daar te volgen. Ten eerste blijft, hoe je het wint of keert, die president een van de belangrijkste mensen van de wereld. De politiek is op het hoogste niveau wat je kan voorzinnen qua campagnes, strategieën en dat soort zaken. Dus buitengewoon interessant om te volgen en scherp te analyseren. Ja. Nou is de Amerikaanse president een van de belangrijkste mensen in de wereld. Maar de verkiezingen zijn pas in november. Waarom is het nou zo interessant om naar dit gescharrel tussen al die republikeinen te kijken? Nou, omdat het, uh, die tijd is zo boeiend. Hey, ik ben in Iowa en New Hampshire geweest, samen met een groep studenten, om naast nou, echt te kijken van, hoe gaan die verkiezingen nou? Ja, het toch echt, echt, echt prachtig om dat te zien. Het is uh, Meer nog, in Amerika leeft het heel erg. Mensen zijn er geloof bij betrokken. Het gaat echt om uh, fundamentele verschillen in de politiek in Amerika die er toen doen. En dat zie je nu al ontstaan. Dus die strijd tussen Obama en Romney wordt zelfs heel hard. Maar inhoudelijk ook heel verschillend zijn die twee. En uh, ja, het gaat dus om meer dan alleen de Amerikaanse toekomst. Het gaat ook om de toekomst van de wereld, zou je kunnen zeggen. Het gaat om de toekomst van ons allemaal. Precies. Juist. Nou, zeg, zullen wij zo eens voorzichtig naar binnen gaan? Gaan we eten? Gaan we pannenkoeken eten? Gaan we echt pannenkoeken laten eten? We het, laten we het hopen. Eh? Ja, u hoopt het? Ja. We hopen het samen. We staan hier een beetje te lekker lagen voor de stad Schouwburg. Ik ben maar. nog nooit zo vroeg naar de Schouwburg geweest. <laughs> we gaan het proberen. Ja, en eet smakelijk zo. Talk to you later. Bye. <laughs> het is tien voor zeven. In Duitsland is een bijzonder fossiel gevonden van 180 miljoen jaar oud. Het gaat om drie kreeftjes die samen in een schelp zaten. Ze zijn te zien in het Oertijdmuseum in Bokstel in Brabant. René Vrijen, directeur ja. van dat museum, heeft ook het fossiel onderzocht. Meneer Vrijen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er zo bijzonder aan? Drie kreefjes in één schelp? Nou, dat is zo bijzonder dat we nu weten dat de kreefjes... 180 miljoen jaar geleden ook al in groepen samenleefden. En je hoopt als paleontoloog altijd iets uh, bijzonders te vinden. Een soort Pompeii dat het heel snel afgesloten is uh, van de zuurstof... en dan de water is gebleven... En dit is eigenlijk als het ware een soort Pompejië van de diepzeebodem. Want daar heeft zich dus een drama afgespeeld. Ze zijn gaan schuilen met z'n drieën in dat schelpje? Ja, het is een spiraalvormig uh, inkvishuisje, een ammoniet, een uitgestorven groep van inkvissen. En die huisjes lagen er massaal uh, op de zeebodem in die tijd, 180 miljoen jaar geleden. En die kreeften zijn inderdaad in zo'n leeg huisje gaan zitten en toen heel snel bedekt. En ze liggen staart aan staart in een cirkeltje. En wat is er gebeurd, denkt u? Cool. Uh, waarschijnlijk is er een, een storm geweest uh, op land en daardoor is er heel veel klei uh, de, de diepzee ingegaan. En door die snelle sedimentatie zijn ze dus heel snel bewaard gebleven. Hmm. Hoe groot is het? Het is niet groot, allemaal niet schelp is, uh, is, is 30 centimeter en de kevens zijn 2 tot 3 centimeter lang. Ja. En, en het nieuwe inzicht is dus dat ze samenhokten? Ja, ze, ze zitten heel mooi bij elkaar. Ze, ze zitten ze, elkaar te verdedigen, staat aan staat zitten ze. Ja. En dat deden ze om beter te overleven. 180 miljoen jaar geleden, wat voor tijd was dat? Uh, dat was de tijd van de Jura. En toen was uh, ja, half Europa bedekt door een grote binnenzee, een soort Zaragozazee. Van Polen tot uh, met Nederland en uh, tot in Zuid-Frankrijk. Toen was een hele grote. Ja, warme euh, binnenzee. En wat voor dieren leefden daar nog meer? Uh, zwemmende saurjes, ichthyosaurius, saurjes uh, vliegende reptielen vlogen in de lucht. Dus het was een heel andere tijd als nu. Ja, dat zijn enorme beesten. En dat vindt u zo'n klein ding. Of u niet, maar... Ja, wie het klein en niet heert, is het groot niet weer, zeggen <p mouth> ja. Maar maakt het dat dan extra bijzonder? Uh, ja, dat ja, vind je maar... Uh, ja, dat zijn gewoon zeldzame stukken. De, de oudst bekende samenleving was 100 miljoen jaar geleden. Dus we 80 miljoen jaar ouder zijn we nu gekomen. Ja, en hoe weet u zo zeker dat dit 180 miljoen jaar oud is? Nou, ik zeg altijd tegen mensen, Het staat achter op de steen. Nee, dat is uh, gewoon... <laughs> Je, Je ziet ook altijd onder, ja, dat uh, klopt. Je nou, vindt met de, de, de oudste lagen onder en de bovenste lagen boven. En dat doen ze met radioactieve uh, mineralen ook. Ja. En ze zijn dus te zien in uh, Boksel? In het Oertijdmuseum, ja. Vanaf wanneer? Vanaf vandaag. Kijk eens aan. Dan gaan we massaal naar Brabant. Ja, het zou mooi zijn. René goh. Vrij, directeur van het uh, Oertijdmuseum in Boksel in Brabant. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Minister Schults van Verkeer heeft de Tweede Kamer onvolledig geïnformeerd... over de problemen met de wissels op het spoor door het winterweer... schrijft de Volkskrant vanochtend. De krant heeft een interne evaluatie van de NS in handen. De minister liet weten dat er op 3 februari 23 wisselstoringen waren... en de dag daarop bijna 40. Volgens de interne memo waren er op de eerste dag 272 infrastoringen... en de dag erna bijna 400. Een woordvoerder van Schult bevestigt in de krant... dat er meer wisselstoringen waren dan de minister heeft gemeld. En dat komt omdat er alleen storingen zijn doorgegeven... die van invloed waren op de aangepaste dienstregeling. Maar dat stond niet in haar brief aan de Tweede Kamer. Oudvoerder van FNV Spoor vindt dat de minister de Kamer op het verkeerde been heeft gezet. we meer hierover, want we zijn aan het bellen. Vorig jaar kregen nog geen 2000 mensen met een contract voor onbepaalde tijd bij een bedrijf. In 2010 was dat nog 83.000. Dat is een daling van 97 procent, meldt De kans om bij een openstaande vacature een vast contract te krijgen is daarmee zo ongeveer nihil, schrijft het UWV in een rapportage. Al tijdelijke contracten met aanstellingen voor meer dan een jaar, dat groeide wel sterk. De kop van trouwens dan ook niemand krijgt meer een vaste baan. Ander nieuws in de Telegraaf. Een Amsterdamse gevangenis heeft de afgelopen maanden een afgekeurde luchtkooi voor gevangenen gebruikt. Ze kregen 2,5 euro voor elke keer dat ze bereid waren in de afgekeurde kooi te worden gelucht. Oké, okay, die luchtkamer is 15 maanden geleden afgekeurd, schrijft de Telegraaf. Een aantal boze ex-gedetineerden... Vindt de compensatie niet genoeg en de dinsdag in een kort geding 2000 euro schadevergoeding van de staat. Gevangenen hebben recht op een uur buitenlucht per dag, maar de gebruikte kooi is een overdekte kamer met roosters. Ruim een jaar geleden bepaalde een commissie dat die ruimte dus niet gold als buitenlucht. Gevangenis had geen alternatief voor handen en besloot de kamer te blijven gebruiken met de 2,50 euro als compensatie per keer. Dan naar het Financieel Dagblad. Minister De Jager voelt er niets voor om Nederlandse banken te splitsen... in nutsbanken en zakenbanken. Hij ziet meer in een plan dat minder ingrijpt bij de banken, meldt het FD. De Jager volgt daarmee het advies van de Nederlandse bank. De Tweede Kamer ziet in splitsing een manier om de banken veiliger te maken. Scheiding tussen complexe dienstverlening enerzijds... en banken die zich richten op eenvoudige financiële producten anderzijds... zou een nieuwe kredietcrisis moeten voorkomen. Maar een scheiding is volgens de jaren onhaalbaar... omdat de twee activiteiten te veel verweven zijn met elkaar. Banken zouden die twee niet makkelijk kunnen loskoppelen. Criminelen gebruiken steeds vaker stoorzendertjes... om de elektrische sloten van auto's te ontgrendelen, dat meldt Spits. De krant baseert zich op een interne nieuwsbrief van de politie. Met de, die zogenaamde Carlock Jammers kunnen criminele autosloten blokkeren. U denkt dan dat uw auto hebt afgesloten, maar hij is gewoon nog open. PVV-Kamerlid Hero Brinkman pleit, naar aanleiding van het bericht, voor een verbod op de stoerzendertjes. Hij zegt erbij: Ik kijk voortaan wel uit als ik mijn auto parkeer naast een busje met Polen. Hmm. Binnen enkele maanden wordt het mogelijk om het wisselgeld van een winkelier op de bankpas te ontvangen in plaats van contant. Dat zegt Henk Kok, directeur van Detailhandel Nederland, tegen het Nederlands Dagblad ziet allerlei mogelijkheden in het retourpinnen, zoals het heet. Bijvoorbeeld voor mensen die alleen een statiegeldbonnetje komen verzilveren. Of die bijvoorbeeld een artikel ruilen tegen een goedkope artikel. En door de invoering van dat retourpinnen... wordt de hoeveelheid contant geld in de winkels nog minder. En dat draagt dan weer bij aan de veiligheid. Een winkel met weinig contant geld is minder aantrekkelijk voor overvallers. Dan nog een bericht in het AD. Studenten die probleembeugd helpen mogen gratis wonen, is de kop. Studenten in Groningen kunnen sinds kort solliciteren naar gratis woonruimte. Ze moeten dan wel de rol van huisouds te spelen in een opvanghuis voor probleemjongeren van 16 tot 18 jaar. Van de student wordt dan verwacht dat hij een oogje in het cel houdt en met zijn leeftijd eh, leefstijl dagelijks het goede voorbeeld geeft aan de jongeren. De studenten van minimaal 23 jaar oud moeten daarnaast wekelijks een rapport uitbrengen aan de hulpverlening. Valt te lezen in het AD vanochtend. Te horen valt er veel over Super Tuesday na 7 uur bij ons bij het Radio 1-journaal. Wessel de Jong heeft de uitslagen nog even op een rijtje. Het is nu wel duidelijk dat Mitt Romney Ohio, en dat was de hoofdprijs van Super Tuesday, heeft gewonnen. Maar het is maar net krapjes. De centrum heeft ook een goede dag gehad. Alaska, dat wacht nog, dat ligt wat verderop. Daar wordt nog geteld. Uh, verder is alles wel zo ongeveer binnen. Hoort u straks meer over van Wessel de Jong. En het aantal vliegtuigongelukken uh, heeft een record gebroken. Nog nooit waren er zo weinig vliegtuigen betrokken bij een ongeluk. Ook daar zo dadelijk meer over. We spreken Evert van Zwol, voorzitter van de Vereniging van Verkeersvliegers.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 Als machine dan echt zo zwaar. Zorg kost een denkt erkende verhuizen, erkende verhuizen Dit is Radio 1.